Dit is Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Paus Benedictus is voor het eerst ingegaan op de Leaks zaak waarin zijn butler vastzit voor het lekken van pauselijke documenten. In een toespraak op het Sint-Pietersplein. zei hij dat de gebeurtenissen van de laatste dagen hem verdrietig hebben gemaakt. Benedictus zei dat het geloof troost biedt. als mensen worden geconfronteerd met lijden dat is veroorzaakt door naasten. De pauselijke butler werd vrijdag opgepakt met vertrouwelijke documenten. Hij was een van de weinigen die toegang hadden tot privévertrekken van Benedictus. De afgelopen maanden zijn geregeld pauselijke documenten gelekt naar de media. De paus hekelde de media in zijn toespraak. De vijf partijencoalitie reageert verdeeld op het advies van Brussel om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen. Volgens eurocommissaris Reen zijn de huizenprijzen kunstmatig hoog door het belastingvoordeel op hypotheken.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 President Obama heeft zich de woede op de hals gehaald van veel Polen. Bij de postume uitreiking van de Medal of Freedom aan de Poolse verzetstrijder Jan Karski sprak Obama van een Pools vernietigingskamp. Poolse diplomaten en organisaties hebben zich in het verleden verzet tegen het gebruik van de betiteling Pools als het gaat om Duitse kampen op Pools grondgebied, zoals Auschwitz. Het Witte Huis zegt in een verklaring dat Obama zich versprak en noemt dat spijtig. De Poolse premier Tusk vindt dat Obama nadrukkelijker zijn spijt moet betuigen. Het weer, vanavond opklaringen, alleen in het Zuidoosten kans op een bui. Morgenochtend volgen vanuit het Westen, perioden met regen, het wordt dan 15 tot 20 graden. Dit was het. Dan heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Inspiratie Radio. Seems like yesterday. Ja. Yeah. my way. Should you share a bow? Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Breek Zo so Lekker de Week Een programma vol muziek en actualiteiten En hoofdzakelijk vergeten muziek zoals deze Stanley Clark en George Duke Come on over here little boy And sit down on your daddy's knee And let me tell you a story about your own little Ben ik dan. Mijn naam is Jacques Jomons. Ik uh, moest eventjes wat regelen daarbij. Uh, ter hoogte van Café Nuff. Want er was even iets fout gegaan. Dat kan altijd gebeuren. Maar uh, allemaal weer geregeld. Formulieren ingevuld. En uh, we gaan gewoon lekker een uh, dat breekt even de week doen. Uh, u hoorde net uh, Robert Palmer. Uh, hoe heet dat ding ook weer? Uh, Can't Stop Loving You. Can't Stop Loving You. En uh, daarvoor. Wat moet jij weten. Hey19 van... No? Steely Dan. Oh, Steely Dan. Ja, dat waren ook. Vergeet, vergeet de muziek. Vergeet de muziek. En dat uh, zult veel horen bij ons in het uh, programma. Want uh, daarvoor uh, zijn we eigenlijk uh, begonnen met deze show. Uh, twee wekelijks, van 8 tot tien. En de andere woensdag uh, is gereserveerd voor de politiek. Dus uh, kan allemaal. En het gaat ook allemaal. Het uh, volgende nummer wat we gaan draaien is uh, Call Me the Breeze van JJ Kale. She's stuck. Still... Oh man, oh man, The Free met uh, All Right Now. Een uh, heerlijke gouden ouwe. Ik uh, krijg altijd kippenvel als ik die muziek hoor. En dat denk ik weer aan mezelf. Ik woonde in de tijd in Groningen. Mijn broer ook. Maar ja, dat, dat was gewoon jammer. Uh, Helaas. Helaas. Helaas. Uh, heerlijke muziek ook de, de, de opkomst van, van coffeeshops uh, alles zat samengepakt in die periode, zeg maar vanaf 65 tot, uh, tot 70, helemaal goed en voor die tijd uh, draaiden we JJ Kale met uh, Call Me The Breeze een uh, nieuw item wat we hebben in het programma is een uh, artiest die we wat beter gaan uh, belichten uh, deze keer is het een Italiaanse zanger die in eerste instantie Eigenlijk alleen maar schreef voor andere artiesten, maar door zijn korrelig en holle stem met een, bleek dat hij een speciale charme toevoegde aan de muziek die hij tegen bracht voor de mensen. En uh, dat heeft hem toen doen besluiten, zo moeilijk helemaal, doen besluiten om, om zelf uh, muziek te gaan opnemen en te gaan optreden. Hij was advocaat, kwam in Italië. En uh, heeft sinds die tijd een, een ongelooflijk uh, succes uh, gehad. Uh, van uh, eigen LP's, later CD's die hij uitbracht... tot het componeren van uh, musicals in filmmuziek. Uh, als je ooit hebt gehoord van Raz Metas, dat is een uh, musical die is uh, door hem geschreven. En uh, verder is hij een uh, begnadend beeldend kunstenaar... met tentoonstellingen in Londen. En... Uh, Maakt grafieken en schilderijen. Goed, uh, we gaan naar het eerste nummer van hem uh, luisteren. En dat is een nummer getiteld Via Comi. Weer, weer. En dan, daarna die, doen we. Weer, weer. Ik questo tempo grigio, pieno di moesie. En di uomini che ti piaciuti. It's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my baby, It's wonderful, wonderful, wonderful. het we move you, chips. chips, is het doodje, dat is Dati, doodje, dat is het doodje, du di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 It's wonderful, it's wonderful I dream of you Chips, chips, chips Da-di-do-di-do, chibobo, chibobo Da-di-do-di-do, chibobo, chibobo da di do do via con me, entra in questo amore buio, pieno di uomini, via via, entra e fate un bagno caldo, c'è una cappatoio azzurro. Voor ik jou mondo wonderful. het het is wonderful, it's wonderful. I dream chips, chips. Dat Dat was een van de bekendere nummers van Paolo Conte. In de jaren zeventig uh, kwam hij dus toe om zelf te gaan zingen. En uh, alhoewel hij niet helemaal enthousiast was over uh, zijn eigen stem, was uh, de producer uh, die tegen hem zei: Van uh, moet je luisteren. Dat is, uh, dat is gewoon helemaal goed wat je doet. Dat klinkt geweldig. En uh, dat, uh, dat gaan we gebruiken. Dat gaan we gewoon. Uh, laten maken en optredens organiseren. En dat, uh, ja, dat, is, dat is uitgelopen op een uh, carrière... ...die uh, zelfs nu in 2012 nog steeds uh, voortduurt... ...met optredens onder andere in, uh, in Carré. Uh, zijn wereldwijde doorbraak kwam met een nummer... Uh, ...dat heet Max. En dat is een nummer uit 1987. En het uh, verhaalt over het leven van een pas overleden vriend van hem. Max. Era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità, non semplifica, Max. si schiero fammi scendere Max ed ho un segreto avvicinarsi qui Max Dat was het uh, verschrikkelijk mooie Max. Nogmaals, een uh, song die hij geschreven heeft voor een overleden vriend van hem. Uh, de teksten zijn, uh, ja, hoe moet je het zeggen, van een uh, uh, beetje impressionistisch van aard. Ik moet eventjes mijn tekst erbij halen. Want er zit iemand ongelooflijk te vervelen met... Uh, zo... De teksten zijn vol associaties, moet ik zeggen, met impressionisme gezongen, met een uh, monotoom donker en bij uh, tijd te wijlen somber geluid. En dat is denk ik zijn grote verdienste ook. En dan weer heel, van heel sober naar ontzettend uitbundig begeleid door zijn Mac Mac muzikanten. Het spreekt verschrikkelijk veel mensen aan en er volgt een lange reeks van studio- en live-albums. Uh, ik geloof in 2005 komt er een DVD van hem uit, Arena di Verona. En dat is opgenomen in dezelfde stad waar Paolo Conte op 18 december 1976 voor het eerst voor zo'n 200 geïnteresseerden een concert gaf. In 2008 verscheen er een nieuw album, Psyche. Wat aanleiding was voor een kleine tournee. En uh, daarbij heeft hij ook België en Nederland aangedaan. Ik uh, weet van mezelf dat ik net te laat was met het uh, kopen van kaarten voor zijn concert in carré. En ik hoop, ik hoop, dat ik die kans ooit nog eens een keer krijg. Tot slot, een vreselijk mooi nummer ook weer van een comedy. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Wadda, wadda, wadda, wadda, wadda, in wadda, wadda, wadda, wadda, wadda. Wadda, wadda, wadda. No wadda. Wadda, wadda. Wadda, wadda. Comedy orchestra in Napo, Lee. En dan schrijf mini-apo, Lee. Comedy, comedy, don't you? Talata dam, talata dam, talata dam, talata La talata dam, la dam, La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 Sguardo di donna che ti fulmina, comedy, comedy, comedy, ah, comedy. Antica mante vista Napoli, con lontanissimi binoccoli, comedy, comedy don't you? si semplifica nel suono dolce d'infelice, qui, comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel, comedy, comedy, Don za Ta ta ta ta ta La comédie d'amour La comédie terrible La comédie La comédie La comédie La comédie La comédie Va la, va la, la, la, la, la, la, la. I'm follow Ook een band waar wat uh, over te vertellen is. Steelers Wheel was dat een uh, Britse folk rockband in 1971 in Paisley, Schotland werd opgericht. En uh, onder andere Gary Rafferty en Rob Noakes waren uh, de eerste uh, oprichters van de band. Uh, in de vroegere jaren 70 werden ze beschouwd een beetje als het uh, equivalent van het Amerikaanse Crosby, Stills Les Young... Uh, vind ik zelf nogal overdreven, want ik denk dat uh, die Amerikaanse jongens toch wel een, uh, een eenzame hoogte bereikten met hun uh, muziek. Eerst LP die ze uitbrachten, was niet zo'n groot succes. Uh, Gary Rafferty besloot toen uh, na twee singles daarvan om de band te verlaten. En. Uh, Williams Tony Williams de bassist die, die stapte ook op die, die zag het ook niet meer zitten er werden nieuwe leden aangenomen waaronder het voormalige uh, Spooky Tooth lid Luther Grosvenor en bassist Delis Harper en uh, toen Stuck in the Middle of You het nummer wat we net draaiden onverwacht een, uh, een wereldhit uh, werd Haastte Reverty zich om terug te keren waardoor de band uit uh, zes leden ging uh, bestaan we gaan verder met de uh, Beach Boys en uh, een waanzinnig nummer door hun geschreven en uitgevoerd, Good Vibrations. Het staat in de lijst als Good Vibrations, maar het is natuurlijk God Only Knows.